Ja, en het uh, laatste uur van Zandvoort op zaterdag uh, live uh, begonnen we met Chic Freak. en we gaan gelijk door naar het voetbal. Joop, hoe staat het ervoor? Ja, het is uh, nog steeds niet goed, het is nog steeds alleen maar slotte probeert het er in ieder Maar het komt gewoon niet veel. We moeten geen team in het cel. Er zijn 11 voetballers. En je, ik zou zelfs misschien wel kunnen zeggen van dat de tweede vandaag om half drie spelen. Want het is bijna het hele tweede wat hier staat op twee spelers na die dan in de basis van het eerste normaal gesproken staan. Nou ja, er is eentje bijgekomen Ronald uh, Kalis. Maar uh, die uh, moet met hand en kant moet die tegen, alles tegenhouden en proberen zelf naar die andere kant te gaan. Dus nu ook weer een in- en uitval van kennemaland. Die wordt heel snel genomen vrij schop, de rand van de 16 meter gebied. Oeh, oe, die gaat net over dat doel heen. Van Booy de Vet, gelukkig. En er ligt weer iemand van Kennemerland op de grond. En zijn ze constant mee bezig op de grond liggen. Nu liggen er twee zelfs. Ik weet niet wat er aan de hand is, hoor. Maar uh, ik, ik, ik denk dat het uh, uh, lijntrek is. Uh, toch weer die verzorging erbij. Het gaat alleen maar duren. En de zand wordt, wordt steeds ongeduriger logisch. Die, uh, die, begrijpen niet, uh, die begrijpen niet, ja, ze begrijpen misschien, maar die willen niet dat ze uh, lopen te, te, tijd te rekken. En uh, ze willen voetballen, want... Ze,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 Dan maar goed tot Tot straks. Vfm, Al al twintig jaar live in Zandvoort. Let's hear it! En jij bent erbij!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 Dankjewel Ben. Geen dank.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 Het is, ja, meer kan ik er niet van maken. Het, uh, het is schandalig. Ik heb zelf zelden, Sochi-spelers. Zelfs tegen Monokkadam speelden ze nog beter. En, maar dit komt nou een voorzit. Max Aardenwerk kan er weer niet bij komen. Weer kan uh, Haarlem uh, Kennerland uitverdedigen. Over de linkerkant van het veld. En dat gaat allemaal snel, heel snel. En Sandvoort 1 hey, achter Helemaal geen snelle jongens. Op Bas Lammes bijvoorbeeld. Die moet nu gaan verdedigen. En daar staat ook nog uh, Robert Kalis bij. Die is gebaseerd, dat weten we. Maar die werkt toch wel die bal weg. Maar toch weer in de voeten van een Haarlem Kennerland speler. En dat is een beeldentrap van diezelfde Speler, gaat over de zijlijn alleen maar ze kan gaan gooien. Dat is wel op eigen helft, want in ieder geval balbezit bezit verzand. Dan probeer je die bal nog eens een keertje in die ploeg te houden, maar dan gaat het alweer fout. Ja, heb het, heeft weer een man helemaal niet gaan overnemen.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 Maurice rekent rekende er al lang niet meer op die bal en die moet er nog gaan starten. En Terwijl zijn verdediger al lang aan weg was en die kon dus ook weer het spel gaan overnemen. Nu aan de versandvoort aan de linkerkant van het veld. Daar gaat uh, Billy Visser uh, verdedigen en die bal moet terug. Nu via, via het middenveld. Dat lukt ook inderdaad. het laat gaten vallen. Nu naar voor de rechterkant. Er staan twee man van Haarlem. Kennenland, hey, Mans zei. En eentje is een hele snelle jongen, die gaat nu 16 meter gebieden. In ligt hem breed. Een nou, hele slechte paas. En het is daar zelfs Fijssel Rikkers, die moet mee gaan verdedigen. De Spits, die speelt er nu inderdaad uh, naar, naar Marius Mol en die is landlennig om die bal aan te nemen. Die springt van zijn voet af in echt een begin is fout. Die, die springt van zijn voet af over de zijlijn en uh, Haarlem-Kennenland heeft natuurlijk geen haast. Eindelijk heeft uh, de, de coach van, uh, van de bezoekende vereniging, heeft uh, zijn eerste wedstrijd gewonnen. En dat ten koste van Zandvoort. En dat had eigenlijk niet verwacht. En er gaat nog bijna de 0-3 er ook in. Het is dat hij niet op scherp staat, die spits. Uh, die bal gaat nu over de achterlijn. En Bodefet mag hem meer in het uh, spel gaan brengen. Alphie Haast is of niet. De tweede doelpunten krijg je toch niet meer uh, erin, denk ik. Ik denk dat de voorde tijd tekort is. Er gaat in ieder geval die bal komen. En die is uh, voor... Hem Haal halen Nee, toch niet. Uh, Faisal Rikkers werkt heel hard. Is een beetje ongelukkig in zijn spel. Dat kan gebeuren natuurlijk. Nu ook weer een, een, een overtreding op uh, Ivo Hoppen. Hoppen kreeg die bal ingespeeld. Die kreeg meteen een trap tegen zijn enkels. En in neemt hem wel zo. Terug, jammer, jammer. <coughs> dat was wel snel genomen. Maar er was een overtreding van een speler van Kennemeland. Die moet nu bij de scheidsrugte komen. Of hij dat ook gaat doen, dat weet ik niet. Maar de scheidsrugte wil dat hij komt. Er staat er nergens in de regels dat hij dat verplicht is. Maar uh, wat gaat er dan nu gebeuren? Nou gaat Max Haarnewerk, die wil die bal gaan nemen en die, die schijnt zit, die plaat hem af. Goed, uh, toch genomen Via uh, Remy Drieus. Komt hij is als hoppa, over de kant. Als je z'n hoofd er tegenaan zit, dan zit die bal er al zo in. Of, ja, hij probeert hem naar de te tikken, maar dat was een, een, een, een, een bal echt op borsthoogte.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 dat was echt een, een schalbe eerste klas. We proberen niet gewoon daar een kaart aan te naaien. Aan er gebeurde helemaal niks. Er ging ineens liggen. En gelukkig trapt de schijnt daar niet in. In ieder geval toch weer uh, buitenspel daar. voor kennerman. Goed gevlacht van Gerard uh, van Diemen.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 Vijsler Rikkers naar Billy Visser. Probeert hij weer naar uh, Rikkers. Ja, inderdaad. Rikkers, daar mag zijn eigen Aardwerk, twee man omschrijven. laat ze draaien, laat ze draaien. Naar Billy Visser. Visser, het staat vrij. En je schiet heel hard, maar tegen het benen van een AK-speler uit. Mol, mol, nu komt Mol. Doe eens een keer wat. nee, je mol raakt weer schiet een keer de bal. Oh, en dat is van achter. Oh, dat. Oh, oh. Nou, daar kan je. Dit is eh. Uh...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 Keeper, die is, uh, en dat is Einzimaan van de scheidsrechter die het op het eind een beetje moeilijk had. Wat betreft uh, de felheid van Zandvoort. Maar goed, Zandvoort uh, doet zich heel slechte zaken. Haar Kennemand wint met 2-0. En Zandvoort. Ja, daar moet het een en ander gaan gebeuren. Wil dit gaat veranderen? Ja, want uh, even Joop, want uh, vorige week ook dan laten ze weer één punt, laten ze glippen. Nu weer drie punten laten glippen. Ik bedoel, langzamerhand en aan jouw commentaar te begrijpen. Dit is ook gewoon slechte voetballen.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 Grandioos, bedankt voor je, voor je commentaar. En uh, volgende week uh, spreken we elkaar weer. Is goed, dan dus gaan we in ieder geval naar voren, dan weet je dat. Ja, oké, okay, bedankt. Hoi, -ho. Joop. Ja.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 Oh, uh, honey, honey You are my candy girl And you got me wanting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 Allemaal gezellige mensen. Een hele hoop uh, Nederlanders die ook lekker naar Turkije en naar Alptikum komen. Dat ligt uh, vlakbij uh, Didim overigens. Ja. Dat de mensen die het willen opzoeken bij de Zee. Oké. Het is op dit moment uh, 32 graden. Ik hoor dat jullie regelen trouwens. Maar het of... ja, ja, af en toe een beetje regen, maar daarna komt het zonnetje er weer door. En uh, Lex heeft al gezegd dat wij de komende dagen datzelfde zachte weer houden. Maar ja goed, 32 graden, daar kunnen we natuurlijk niet tegenop.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 En ja, voor Rob hebben we eigenlijk uh, nog niks, want die is... Uh, ik ben gewoon mooi gekleurd. <laughs> Hij is wel ook enigszins rood, maar ik weet niet of dat natuurlijk is of door de zon. Dat we... <laughs> maar jullie slaan natuurlijk alle, alle adviezen van insmeren uh, in de wind? Nee, natuurlijk niet. Nee, wij denken goed aan onszelf. Pas op je kopje, hè. We hebben factor uh, 30 begonnen. Ja. We zitten nu in dag 4. We hebben nog maar uh, tien dagen te gaan, overigens. Nog maar tien dagen. We tellen hier al af, hoor.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 Dat Roy, Roy, Roy uh, Haldeman, die werkt zich nu het labblazers. Ik werk me helemaal dood hier. Ja, dat is helemaal goed voor hem. Hij <laughs> nog jong, maar zijn is een beetje oud. Oké, okay, zeg, SV Zandvoort, even voor jullie informatie, heeft wederom verloren. Ja, uh, SV Zandvoort moest tegen haarlem Kennemerland en hebben ze met 2-0 weer verloren. Dus ze, ze, sta, ze staan nu de, met de rode lantaarn onderaan.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 En uh, blijf even luisteren, want Roy Haldeman had nog een, uh, een plaatje voor jullie klaargezet. Komt het wel liefst uit Turkije, hè? komt het dan? Albert-Jan, doe iedereen de groeten daar. Doe bij de bespreking ook de mensen de groeten daar in het café. Van... Zullen we doen? Ja, en ik spreek je volgende week. Ik ga eerst komen op nog even al. Oké. Hey Albert-Jan, ik wil natuurlijk de groeten doen aan allerlei... Ja, ja, ja. V vanaf je vakantieadres. En wijs niet getreurd, ik ben snel weer terug over een week of drie. Rob, <laughs> Rob mag ik nog wat vragen? Ja, natuurlijk, Roy. Ja, uh, je kent toch wel de nummer Liefs uit Lissabon? Van Bluf? Uh, ja, daar heb ik uh, van gehoord. Ja, uh, aangezien Albert Jan zo'n grote fan is van Bluf, er is speciaal voor jullie... ...in plaats van liefst uit Lissabon, moet je gewoon even denken, Liefst uit Turkije... Lisa Turkije, nou dat geldt zeker. Oké okay, jongens, Laat even hey, blijf nog even luisteren en wij gaan naar de muziek en wij gaan weer verder. Tot volgende week. De kwartier, zet hem op. Tot volgende week.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 met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. Gisteren had hij Ik mis je er zo. Vandaag daar ik prachtig kattenbel. Wat er is zo Mijn huis weer heeft gevonden. Dan stort ze mijn hart vol. Met al het uit Londen. ZFM. ZFM. Al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Yeah. Luisteraars, dan, heb ik dan net, kreeg ik net nog even een berichtje door. En dat is wel een plezierig bericht. Want het vierde van SV Zandvoort heeft een soepele 5-0 overwinning behaald. Waarvan akte. Van harte gefeliciteerd namens de, de jongens hier vanuit de studio.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 De sociale diensten willen af van alle aparte uitkeringen... voor jong gehandicapten en andere mensen met een gedeeltelijke arbeidshandicap. Deze groepen zouden voortaan onder de bijstandsregels moeten vallen. Daarbij zouden ze hun uitkering zoveel mogelijk zelf moeten verdienen met werk... zegt voorzitter Paas van de koepel van sociale diensten Divosa. De maatregel levert volgens Paas op termijn 1 tot 3 miljard euro per jaar op. Volgens hem zitten arbeidsgehandicapten nu vaak vast in hun uitkering. Werkgevers nemen hen niet in dienst... Om dat dat te ingewikkeld is. Daarom moet er één uitkering komen die zoveel mogelijk door de gehandicapten zelf verdiend wordt. Misbruik van de regeling voor hoogopgeleide vreemdelingen wordt steeds vaker opgespoord. Deze zogeheten kenniswerkers uit het buitenland krijgen vrij eenvoudig een baan bij Nederlandse bedrijven. Voor een arbeidsvergunning wordt onder meer gekeken of het salaris aan een bepaald minimum voldoet. Maar in een kwart van de bedrijven die zijn onderzocht door de Arbeidsinspectie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst bleek het afgelopen jaar iets mis te zijn. Zo kregen sommige kenniswerkers toch te weinig salaris of bleven ze ergens werken terwijl de vergunning was afgelopen. De burgemeester van Moskou, Yuri Lushkov, is niet van plan af te treden. Hij heeft dat gezegd toen hij vanochtend na een week vakantie weer aan het werk ging. Lushkov is verwikkeld in een felle machtsstrijd met president Medvedev, op wie hij ondanks openlijk kritiek leverde... Hij is al sinds 1992 burgemeester van de Russische hoofdstad en zijn ambtstermijn loopt tot juni volgend jaar. Het Kremlin heeft gespeculeerd over het aftreden van Luskov. Op de Russische staatstelevisie werd hij onlangs fel bekritiseerd. De burgemeester zou zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en vriendjespolitiek. Het weer bewolkt en in het noorden regenachtig...